De dag dat de bruin vliegen kon. Een spel van Sandro K. Oberg, vertaald door Ruud van Wijk. Regie Ad-Leupler. Het zou eigenlijk helemaal vrij moeten kunnen zijn. verandert er niets door dromen. Uh, what is, uh? Buckle uh, on the line. I I, I, I, do my best. Are you now back Dat kun je wel zo stellen, ja. Hoe, uh, hoe gaat het er trouwens mee? Ach, ja. Dat is ook de nog steeds. Dat is leuk om te horen. Ik klaag niet. Nee, karakter heb je altijd gehad. Ik doe mijn uiterste best, dat moet maar genoeg zijn. Zeg, er, er is iets waar ik met je over van spreken. Ja, ja, ik weet heus wel dat het niet altijd lukt om je best. te doen. Wel, nou, nee, je beste jongen, daar gaat het helemaal niet om... Jij. jij wilt toch vliegen? Huh? Of ik wil vliegen? Ja, ik hoorde dan net dat je dat lag te denken. Zo. Heb je dat gehoord? Jij ja, denkt toch niet dat je iets geheim zou kunnen houden? Hè? Voor mij? Voor uh, je betere ik? Ik heb het in de gaten. Jij wilt dus vliegen? Ja. Ik wil voor één keer. Het onmogelijke doen. Ja, dat begrijp ik, de Bruin. Begrijp je dat echt? Vrij worden. Helemaal vrij. Nou, en of ik dat begrijp. Heb je... Heb je die droom al lang? Oh ja. Al vanaf dat ik een klein jongetje was... heb ik ervan gedroomd om het onmogelijke te doen. Al was het alleen maar... omdat het onmogelijk was. En al die tijd heb jij gedroomd van vliegen? Ja, ja, ja, ja. Dat ik me hoog in de vrije lucht kon bewegen. Dat ik me daarboven helemaal vrij kon bewegen. Ook al is het totaal mogelijk. De Bruin. Ja? Luister eens naar me. Ik luister. Jij kunt vliegen, De Bruin. Morgen? Kun jij vliegen? Wat? Ik zeg dat je morgen vliegen kunt. Ach, je bent niet wijs. Ik kan niet vliegen, mooi niet. Heb je het wel eens echt geprobeerd, dan? Huh? Nou ja, dat natuurlijk niet. Ik heb wel eens mijn armen zo op en neer bewogen, weet je wel. Maar We probeer het dan morgen nou eens echt goed. Huh? Dan kan jij vliegen. Dat kan toch helemaal niet vliegen, dat snap je toch ook wel. Huh? Nou, maar ik kan het toch ook, hè? Huh? Ik vlieg echt? toch ook? Mm -hmm. Voel je die windvlaag? Huh? Ja, ja, ik, ik voel wel een beetje tocht. Geloof oh, mij nog maar, Bruin. Ik kan ook vliegen en als ik het kan, dan kan jij het ook. He? Als je er maar in gelooft. Maar je kan toch niet niet vliegen alleen doordat je gelooft dat je het kan. Ja, maar als je er dan niet in gelooft, hoe kan je dan ooit vliegen? Je moet een beetje les hebben. Ja, maar luister, waar we de bruin. ja. ja maar... Als jij morgenochtend opstaat, ja? dan moet jij tegen jezelf zeggen: ik kan vliegen. Ja? En ja, dan kan jij het ook. Is dat alles? Heb je er geen speciaal pak voor nodig nee, nee, en... alle benodigdheden zitten in jezelf te bruin. Ja, ja, ik snap het. Dus als ik morgen opsta... Dan zeg jij tegen jezelf... Dan zeg ik tegen mezelf, ik kan vliegen. Ja, je moet er compleet van overtuigd zijn dat je het kan. Ja, en ik moet er compleet van overtuigd zijn dat ik het kan. Precies. En dan kan jij vliegen. Vlieg. ben Meen je dat... ...dat ik morgen kan vliegen? Ja, maar dat zeg ik toch. Dat, dat ik morgen vliegen kan? Precies. Oh, mamma mia. Het is precies als vroeger... ...toen je als kind s'nachts voor je verjaardag lag te wachten... ...tot het ochtends werd. <laughs> Zo is het de bruin. Dan dacht je dat de nacht nooit afgelopen zou zijn. En dan opeens, dan was het ochtend. Ja, juist. Maar nou moet je netjes gaan slapen, hm? Je moet fris en uitgeslapen zijn als jij morgen gaat vliegen. Ja, ik, ik snap het. En niet opstaan en lopen flapperen vannacht. Hè? Jij kunt pas vliegen wanneer jij morgenochtend wakker wordt. De Bruin? Ja, ja, ik snap het wel. Dit is alleen zo moeilijk om te wachten. Dat is alles. Jij hebt toch karakter, hè? Dat weet je best. Ja, dat is waar. Nou, adieu, maar weer De Bruin. Ik uh, vlieg er maar weer eens vandoor. Dag. En uh, succes. Ja, bedankt. Tot ziens, De Bruin. Tot ziens. Dus vliegen. Ik, Thomas de Bruin, kan vandaag vliegen. Jawel, er zullen een stuk of wat mensen nog raar staan te kijken. Of misschien komt dat zelfs in de krant met het foto en alles. Super prachtig, de bruin maakt een vliegtochtje. Denk je eens als ik zo verliefd een taart ontbijt zou komen? Ach, ik dus zo gelijk de stuipen krijgen. Nee, nee, ik kan het beter maar voorzichtig aan doen. Little by little zal ik maar zeggen. Gewoon een praatje maken om mee te beginnen. Het is geen gewoon ontbijt meer als je een man hebt die kan vliegen. Zo, vliegende vaart over aan. dan... Het is Thomas Hemelvaartdag, zou je kunnen zeggen. Het belooft een mooie dag te worden, Agnes. Ja, dat is fijn, na al dat slechte weer. Een dag die geknipt is voor een vliegtochtje. Dat kunnen wij ons niet permitteren, Thomas. Dat weet je maar nooit. Soms kost het niets. Oh, Voorzitter Thomas, vliegen is duur, dat weet je best. Luister eens, Agnes. Ja? Zeg, je moet niet verbaasd zijn als ik vlieg, hoor. Wat? Ik zeg dat je niet verbaasd moet zijn als ik vlieg. Ga je dan vliegen? Dat zeg ik toch. Zo? Wanneer heb je dat dan geleerd? Vanochtend. Ben je weer aan het fantaseer geslagen, Thomas? Je moet toch eindelijk eens proberen te Agnes. Lachen. Ja, Thomas? Ik kan vliegen, Agnes. Helemaal alleen. Zonder vliegtuig of wat dan ook. Liever, dat is onmogelijk. En dat weet jij ook wel dat het niet kan. Alle mensen die vliegen, doen dat in een vliegtuig. Niet allemaal. Jawel. Of anders in raketten, Thomas. Ik zal het je laten zien. Ik kan vliegen net zo makkelijk. Thomasje nou, je begrijpt toch wel dat je gewoonweg niet kan vliegen zonder vliegtuig. Wacht maar. Ik zal het je laten zien. Goed. Agnes, ben je klaar om je eigen Thomas te zien opstijgen? Lieve, lieve Thomas, doe nou niet zo raar. Het is onnatuurlijk. Snap je dat niet? Het is onnatuurlijk om zonder vliegtuig te vliegen. Let op, Agnes. Nu. Thomas! Kijk dan, ik vlieg. Zie je nou wel? Ik vlieg. Thomas! Kom onmiddellijk omlaag. Ik vlieg, ik vlieg. Hoor je niet wat ik zeg? Kom onmiddellijk omlaag, rustig zeg ik. Kom maar achter is rustig, maar... Ga nou toch op, man. Man, hou op. Zo kan je je toch niet gedragen. Pas op die zaak. <klui> zee. Hey, straks had hij de gordijn ook nog aan beneden. Zie je nou wel dat ik kan vliegen? Maar ik wil helemaal niet dat je kan vliegen. Lieve Thomas, kom omlaag. Kom onmiddellijk omlaag, zeg ik. Het is zo leuk, het is hartstikke leuk om te <klui> Waarom doe je dat? nou zo, waarom kan je nou niet ophouden alsjeblieft Thomas, houd nou toch oh, Ik kom al, ik kom al. Zo, dan maak je nog even een landingsrondje. En hop, ik ben geland. Oh, wat een oplichting dat je weer op de grond staat. Snap yes, yes. je niet hoe akelig het is als er iemand midden in de kamer rondvliegt? Ja, maar Agnes, wat is er dan zo akelig aan dat ik vlieg? Thomas, je mensen kunnen niet vliegen. Niet zomaar, helemaal alleen. Dat weet je best, dat is niet normaal. Het is gewoon tegennatuurlijk, dat is het. Maar ik kan het echt aardig. En dat is wat jij zo akelig, zie je. Ja, ja, maar... Wat moeten de mensen wel niet denken als jij zomaar rondvliegt? Ze zouden denken dat je niet normaal bent. Het is toch alleen maar. En wat zouden de mensen van mij moeten denken als ik een man heb die in de lucht fladdert? Ik fladder niet. Dan krijg ik natuurlijk van alles de schuld. Ach, je Je weet toch hoe de mensen zijn. Je moet me beloven dat je niet meer vliegt, Thomas. Maar het is zo leuk. Dan moet je maar beheersen. Je kan toch niet zomaar van alles doen. Alleen omdat het leuk is. Ja, maar toch, toch wel een heel klein beetje. Ja... Nou, nou ja, goed dan. Maar niet als andere mensen het zien. Dat moet je me beloven. Ja, ik zal voorzichtig zijn. Dat beloof ik je. Voor je eigen best, Wil Thomas. De mensen zijn er namelijk niet aan gewend om iemand te zien vliegen. Ja, ik begrijp het, Agnes. Heus, ik begrijp het. Een verrukkelijke ochtend. voor hey, een vliegtochtje, zou ik zo zeggen. Snap je dat nou dat Agnes zich er zo ongerust over maakt dat ik vlieg? De mensen denken toch niet slecht van iemand die vliegt. Ik kan hoe dan ook best een klein vliegtochtje maken, dat gaat best. Alleen maar zo even de hoek om. Ja, ik, ik moet toch zeker oefenen. Zo ja, nu stijg ik op. En dan een mooie bocht om de hoek. Oei, wat gaat dat lekker zeg. Hier komt super de bruin in vliegende vaart. Grijp toch uit, man. Loop niet zo rond te springen. Sorry. Oh, ja, pardon, maar ik ik. Heb me, niet. me in elk geval gestompt. En heb hebt zich lomp gedragen. Ja, ik vraag u ten eerste om excuses. Dat is echt niet de bedoeling. Ja, u moet weten, ik vloog oh. namelijk eventjes. Vloog? Wie dan? Ik? Ah, kijk, kijk, vloog u. Ja, zeker. ik voelde een lucht uit rond de hoek. Nou, dat is wel het stomste wat ik ooit gehoord heb. Hoe dan? Ja, gewoon? Zo? Ja, begint u nu niet weer te springen, ja, hè? ziet u dan niet dat ik vlieg? Zo is het nou genoeg. Kan die stomme tijden van u niet langer aanhoren. mensen zijn gek tegenwoordig. Demonstraties, bankroven en, en, en, en, en, en feminisme. En, en dan beginnen ze ook nog rond te springen... alsof ze een soort ballonnen zijn. Waar moet dat heen met de wereld? Allemachtig, wat heeft die nou? Daar snap ik nou niks van. Ach ja, misschien heeft Agnes wel gelijk... en moet ik het voorzichtig aan doen. Het komt natuurlijk doordat ze volkomen verrast zijn... Ik heb me wel een beetje onhandig gedragen. Ik, ik doe het ook veel te plotseling allemaal. Hè. Dat is het gewoon. Zoals gezegd, als ik het maar een beetje behoedzaam doe. Voorzichtig starten en zo. Zo gezegd. Ja, dan gaat het best wel. Zeg, hoe is dat? Ja, Thomas. maar. Ik kan Jan. Wat? Nee, nee, nee, nee. daar trap ik niet in. Ik zal het je laten zien, Jan. Wat laten zien? Nou, dat ik kan vliegen. Ga je vliegen? Hier? Ja, ja zeker. Maar je snapt toch wel dat je verdomme niet zomaar onder het werk kan gaan vliegen? Eventjes maar, zodat je kan zien dat ik het echt kan. Ach man, je bent getikt. Nou, Jan, kijk dan. Zie je wel dat ik vlieg? Ach, stel niet, Jan. Maar je ziet het toch dat ik vlieg. Wat is dat nou voor stom trucje? Schettig uit, kerel. Nee, zie je dan niet dat ik kan vliegen? Luister eens even goed naar me, Thomas. Ik weet niet wat voor truc erachter zit, maar mij neem je niet in de maling als je dat maar goed begrijpt. Het is geen truc. Ik ben misschien maar een doodgewone arbeider, maar ik weet wel dat gewoon een gewoon normaal mens niet kan vliegen. Maar... En als hij wel vliegt, dan haalt hij een of andere grap uit. En ik laat me verdomme voor zo'n grap niet in de luren leggen. Hup, hup, nou Toch als je een arbeider bent, dan doe je je werk. En je blijft met beide benen op de grond. Een beetje proberen mijn wijs te maken dat je kan vliegen. Iedereen zeker dat je gek bent of zo. Maar jezus nog aan toe, Jan, je hebt toch wel gezien. En dat eruit, Thomas, en het eruit zeg ik. Er zijn grenzen, ook met gekheid. Gekheid? Je hebt het toch zelf gezien? Dat praat er niet meer over. Ik wil geen woord meer horen over dat stomme vlieg van jou. Ja. Yeah. O oh, ja, komt u binnen, meneer De Bruin. Dank u wel, meneer Steeman. Ja, beste meneer De Bruin, ik weet niet goed waar ik moet... Maar gaat u, gaat u, gaat u zitten. Dat was ik ook alweer, hè? O oh, ja. Ja, ik weet niet goed waar ik moet beginnen. Zegt u maar direct op de man af, meneer de directeur. Weet u dat? Vanuit, dan zeg ik het ook. Eerlijkheid is altijd mijn motto geweest. U hoeft, wat mij betreft, niet om de zaken heen te draaien, meneer. Prima, meneer de Roy, prima, prima. Ja. ja, het gaat dus hierover. U voelt zich heel gezond voor de rest? Voor de rest, meneer? Ja, ik bedoel, u voelt zich helemaal gezond. Ja, er is niets met dan. Prima, meneer de Roy, prima, prima. En thuis ook geen problemen. En wat zou er moeten zijn? Oh ja, uh, ziekte, de familie, financiële zorg, of iets de... oh, Totaal niet, meneer Steeman, totaal niet. niet. Alles is precies zoals het, zijn. He? Prima, meneer prima, prima, juist. Waar was ik ook alweer gebleven? Oh ja, het gaat dus hierom. Ja, meneer? Het uh, gaat dus om een gerucht. Een gerucht? Ja, yeah. wat voor gerucht? Er gaat een gerucht door de fabriek dat u zou kunnen vliegen. Hoor. dat klopt, meneer? Ja, wat klopt? dat er een gerucht gaat of dat u kunt vliegen. Dat ik kan vliegen, dus. Ah zo, ja, ja, dat kunt u dus. Inderdaad, meneer, dat kan ik. Prima, meneer De bruin, prima, prima. Ja, misschien kunt u zich voorstellen dat ik het een beetje moeilijk vind om dat te geloven. Oh Jawel, meneer, dat kan ik me heel goed voorstellen. U bent toch, hoop ik, op de hoogte van het feit dat de mens niet vliegen kan. Zonder hulp bedoel ik dat. Daar ben ik van op de hoogte, ja. Juist, juist. En u wilt desondanks volhouden dat u kunt vliegen? Precies, meneer Steenman. Ah zo, ja, ja, ja. Zegt dus meneer de bruin, meneer, zou u niet willen laten zien, moet ik het nou zeggen, wilt u niet een proef geven van uw uh, talent? Bedoelt u of ik een stukje wil vieren? Juist. Yes. Ja, dat bedoel ik start met nou precies, meneer de Bruin. Dat bedoel ik precies. Oh, dat, dat, dat wil ik wel doen, meneer. U begrijpt natuurlijk wel dat het mij moeite kost om werkelijk geloof te heffen aan uw beweringen. Zonder het een en ander concrete bewijs voor het waarheidsgehalte daarvan. Dat begrijp ik maar al te goed, meneer. Prima, meneer de Bruin, prima. Nou, dan ga ik nu even hier staan. Hier op de vloer, daar heb ik een beetje meer ruimte. Ja, pardon, dus U bent werkelijk van plan te gaan vliegen? Ja, ja natuurlijk, meneer. Hier? Nu? Helemaal alleen? Dat, dat zeg ik toch, meneer? Ah, zo? Ja, ja. Nou, ja. Zo. Zal ik dan maar even wat vliegen? Dat hebben we toch afgesproken, dacht ik, weer de ja. Nou, daar gaat hij dan. 1, twee, hop. En ik vlieg, meneer. Ah zo, ja, ja. Ja, ja. ziet u dat ik vlieg? Nou, dat u beweert te vliegen kan ik niet ontkennen. Ja, maar ik vlieg toch ook? Kijkt u dan hoe ik vlieg? Ah, maar wij u zo goed en denkt u wat op de plafond ja, meneer? Ja, ja, ik vlieg, ik vlieg. Ja, ja, ja, ik hoor u wel. Ik vlieg helemaal op eigen kracht. Ja, ja, zo, nou is dat weer genoeg meneer de Bruin. Komt u maar weer naar beneden. Hè? Ja, tot u doel, meneer. Nu land ik, meneer. Ja, ja, ja, ja, wat u zegt. En, meneer? En? Nou, oh, ik heb toch gevlogen, nietwaar? dat hebt u toch gezien? Ja, laat ze dan eens even goed de bruin Afgezien van wat ik heb gezien, wil ik alleen maar zeggen dat... aangezien het onmogelijk is voor een mens om te vliegen op eigen kracht... u ook niet gevlogen kunt hebben, hoe u het dan ook noemt wat u dan net uithaalde. Begrijp je dat, de Bruin? Ja, jawel, ik begrijp het. Meneer. Uh, een meneer. En buitendien wil ik zeggen dat als iets onmogelijk is, datgene dat dan ook is, de Bruin. En dan moet jij dat accepteren ook. Ben ik duidelijk? Ja, u bent volkomen duidelijk. Men? Een meneer. Juist. Dan is het goed. Wat zou er trouwens met de productie gebeuren als, en ik zeg als, de Bruin... ...mensen plotseling begonnen te vliegen onder het werk? Solidariteit met het bedrijf houdt in dat er met beide benen op de werkvloer wordt gestaan... ...dat er niet wordt rondgefladderd door de lucht, met die Vruin, de Bruin. Uh, ja, meneer, dat begrijp ik ook wel. Hoi. Dan zijn wij het eens. Bedankt wel voor je bezoek. Uh, dank u wel, meneer. Tot ziens, meneer. Tot ziens, de Bruin. Nou, mijn personeelchef. <tiek> hallo, hallo, ben jij dat, is Steenman hier. Ja, ik heb net die de Bruin op bezoek gehad. Thomas de Bruin, precies, ja, ja, ja. Nee, natuurlijk kan hij niet vliegen. We zijn het er net over eens geworden dat hij dat. Hij, dat, dat kan hij niet, hij kan niet vliegen. Hm? De beste Patrick, ik denk toch zeker niet dat... Nee, dat denkt jij niet. Natuurlijk niet, nee. Hij simuleert, uiteraard. Hm? Ja, hoor. Oh, oh, het is zeker een beste kerel. Misschien is het alleen maar een, een andere... dwazenstreek die hij in zijn hoofd heeft gehaald, ja. Maar weet je wat dit, die man heeft misschien te veel science fiction-omannetjes gelezen, hm? Ja, ja. Uitstekend, stekend zeg, ja, goed, laat dokter Kwakkelstein maar even naar hem kijken. Er kan altijd iets in zijn bol geslagen zijn. Iets uh, puur fysieks, moet ik toch <laughs> uit. Tja. Ja, ja. De Bruin? Jawel, dokter Kwakkelstein. Voor zover ik kan zien, de Bruin. Ja, dokter. Nee, de Bruin. Nee, dokter. Ja, de Bruin. Voor zover ik kan zien, is er niets mis, de Bruin. Ja, dokter. Hart- en longen werken zoals het hoort. Nieren en lever zijn in prima conditie. Ja, dokter. De Bruin, je trimt toch wel, hè? Oh, ja, zeker, dokter. Ik beweeg wat af bij de kerven. Prima, prima. Met hm. beetje bloed, ook niks aan de hand. Bezinking en suiker en orde. Ja, dokter. Gezichtsvermogen normaal voor de leeftijd. En geen gebrek aan het gehoor. Prettig om te horen, dokter. Niet eens plathoed in de bruin of een verschoven rugwervel. Met andere woorden, je bent kerngezond, de bruin. Dat klinkt goed, dokter. Tje, fysiek kan ik als arts niets fout ontdekken. Als ik het zelf mag zeggen, dokter, ik voel me zo'n frisse hondje. Zo. Nee, zoals gezegd, fysiek is er niets met je aan de hand. En je slaapt goed. Ja, dan, dokter, alsof ik een klap met een moker op mijn hoofd heb gekregen. Maar er is niets waarover je je zorgen loopt te maken. Nee, nee, wat... Zou er moeten zijn? Nou, bepaalde dwangvoorstellingen of fixaties die je de branden. Nee hoor, dokter. Ik voel me prima tevreden over mezelf. En over de meeste andere dingen. Nou, dat klinkt uitstekend. Maar, hoe zal ik het zeggen, die, die fantasie over dat vliegen dan. Verontrusten je niet? Fantasie? Ja. Je denkt toch dat je kan vliegen? Nee, dokter. Dat denk ik helemaal niet. Maar, je... Ja. Je denkt dus niet dat je kunt vliegen? Nee, dokter. Echt waardig. Maar je hebt toch... Nee, dokter. Ik denk het niet. Ik, ik weet dat ik kan vliegen. Aha. Je weet dat. Precies, dokter. Ik weet dat ik kan vliegen. Dat hoor ik, ja. Ik kan het u laten zien. Beste De Bruyne, nou weet ik heel toevallig... ...dat het puur wetenschappelijk gezien... ...absoluut onmogelijk is dat u vliegt. Dus u hoeft me totaal niets te laten zien. Ja, maar dokter, ik... Ja, u ik... denkt toch zeker niet dat alle wetenschappen het fout hebben... en dat u de Bruin het bij het rechte eind zou hebben? Ik weet niets van wetenschap, dokter. Ik weet alleen dat ik kan vliegen. Beste de Bruin, vliegen is onmogelijk. Maar als u me nou toch zag vliegen? Als ik u zou zien vliegen en de wetenschap zou zeggen... dat ik u onmogelijk kon zien vliegen... dan heeft de wetenschap uiteraard gelijk. Dat begrijpt u toch wel? Ja, dus u gelooft niet dat ik kan vliegen? Ik geloof niet. Ik weet zeker dat u dat niet kunt. Dokter. Ja, de Bruin? Dokter, ziet u nu dat ik vlieg? Nee, dat zie ik niet. Ziet u niet dat ik vlieg? Nee, en ik ben niet van plan te gaan kijken ook. Aangezien ik en de wetenschap weten dat nog u nog iemand anders vliegen kan. Maar dokter, ik vlieg nou toch, ik, ik vlieg. Is dat niet fantastisch? Inderdaad, de Bruin. Fantasieën, dat zijn het. Maar u moet nou toch eindelijk in... Als u nou zo willen ophouden, dat gaat doen en weer gaat zitten. Oh, dat moet dan maar, dokter. Prima. Tja. Zoals ik al zei, ik kan niets ontdekken. Maar u moet wel ophouden met die fantasieën. Anders op de dag verkeerd af, begrijpt u dat? Jawel, dokter. Een realistische opvatting van de werkelijkheid is heel belangrijk. Dat begrijpt u toch wel? Ja, ja, ja, dat begrijp ik. Oh, mooi zo. Nou, dan zei ik u nu wat aspirine voor. Meer kan ik eigenlijk niet voor u doen. Zo. En dan nemen we onszelf nou goed in de hand, hè, De Bruin? Nog een gezonde, sterke kerel als jij. Die kan dat soort grilletjes toch zeker wel de baas, of niet soms? Zeker, dokter. Prima, De Bruin. Tot ziens. Ja. Tot ziens, dokter. mag ik, directeur Steenman, van u? Ja, goedendag, dokter Kwakkerstein hier. Ik heb zojuist die De bruin hier gehad voor onderzoek. Nou, de resultaten waren alleen maar positief. Misschien dat hij psychisch een beetje labiel is, maar fysiek kon ik geen afwijkingen vinden. Nee, natuurlijk niet, meneer Steenman. Dat heeft hij niet gedaan. Hè. Ik heb het hem in elk geval niet zien doen. Dat is beslist uitgesloten, wetenschappelijk gezien totaal onmogelijk. Volgens mij moeten we deze waanvoorstelling zien als een tijdelijke overcompensatie in een acute stresssituatie. Het beste zou zijn om ons niets van zijn fantasieën aan te trekken, om hem gewoon te negeren. Helemaal, ja. Helemaal op zijn laten, dan slijt dat wel weer. Zeker met zo'n uitstekende constitutie als die van hem. Precies, meneer Steeman. Juist, ja. Dank u, vriendelijk. dank meneer Steeman. Kijk, daar vliegt iemand. Nou, wat zou dat? Ja, dan snap je dat er niet. Zie, je, hij vliegt helemaal vanzelf. Er is zo'n eens eentje. Ja, moet je kijken. Oh, zie je? Hij zweeft als een papieren vliegtuig. Ja, als een pluisje op de wind. Ja, maar is toch eigenlijk een video. Ja, ze kunnen toch niet vliegen zo? Ah, nee, natuurlijk niet. Dat is gewoon onmogelijk. Ja, maar zou het geen film kunnen zijn? In films kunnen ze van alles. Oh, ja. Ja, misschien dat dat het is. Ja, in films kennen ze allerlei trucjes, weet je wel. Dat heb ik vaak genoeg gezien. Ja, zo raar is het dan eigenlijk helemaal niet, hè? Nee, technische kunstjes, dat zijn het eigenlijk. Ja, ja dat is het niet zo vreemd. machtig wat een je Wat is er, Karel? Dat is een grote zeg. Moet dat er een arend zijn? Een arend? Maar dan. Doe het raam zo over, kan ik op het? Geef me de windbeurtjes aan. Ja, snel. Hij hangt er boven de spiegel. Ja, dank je. Zo, ja, nou we komen op de kool. Het is wel een rare arend, moet ik zeggen. Arend? Karel, wacht eens even. Ah, een joekel is het wel. Nee, niet schieten, Karel. Het is een mens. Zien ze dat het een mens Ach, is. wat. Mensen kunnen helemaal niet vliegen. Dat lijkt er anders wel veel op. Je hebt toch ook koningsarenden. Waarom zou je daar geen mensarenden kunnen hebben? En je weet best dat je ook niet op arenden mag schieten. Verrek, nou je ziet te ver weg. Verdomme, Els. Ik had toch wel even mogen schieten om bang te maken. Hé, hey, kijk eens. Ja, ja. Daar vliegt iets. Hé, hey, waar dan? Oh. Kijk dan toch! Daar! Zie je niet dat daar iets vliegt? Oh ja, nou zie je vliegen. Wat is er dan iets te vervliegen? Ik zie daar, ik zie daar, dat ze, als er mensen... Ha, ja, Wat is het ook een mens? Ja, zeker is het een ja. ja, zeker is het een mens. Het is de bruin. Maar dat bruin die een stukje aan het vliegen is. Hé, hey. nou, mooi. Het kan praten. De bruin, het zegt dat het een bruin is. Ja, maar zo heet ik ook. Thomas de Bruin heet ik en ik vlieg een straatje om. Ja, ja, en wat bedoelt u daarbij? Huh? Wat heb jij daar boven zich zoeken, mens? Is het een soort reclame? Ja, dat Hebt kan Heb ja. toestemming van de betrokken instantie? Beste mensen, nou, ik vlieg alleen maar even een eindje omdat ik dat toevallig kan. Ja, ja, ja, ja. ja. En u zou kunnen vliegen. Ha, ha, ha. Laat me niet ja. lachen. Laat me niet, ja. ik ga niet, dat, niet kan. dat ik kan vliegen. Maar niemand anders kan dat toch? Dan kunt u het toch ook niet? Precies, het is duidelijk dat u niet nee. kan. Ja, dat verder is het onbeschaamd ja. om te vliegen als niemand anders ja. het kan. U zegt net dat ik niet kan vliegen. Ja, dat maakt het toch. Onbeschamdigd, ja, Snapt u dat nog niet? Mens, wat hebben jullie? Het is toch juist leuk als er iemand kan vliegen? Ja, maar het is dus helemaal voor leuks aan om u daar te zien hangen. Ja, precies, alsof het niet is om op te schatten. dat gaat De lucht. Ja. Wat heb jij daar boven te zoeken, mens? Vroeg Zij ik. uw mens? Als hij vliegt is het geen eens een mens. Nou, mens of niet, maar hij heeft daar niets te maken in de lucht. politie, politie, politie. Dat moet je nou toch meemaken, hè? Geen agenten, bekennen je er eentje dan? Hou je onmiddellijk op in dat gewiebel daarboven? Ik zeg je dat je daar boven laat, boven en je gaat mij ophouden, hè? Ja, muitjes, nou, wat hebben jullie toch waarom tegen jullie allemaal zo boven Ja, Kom. nee! ik maar... nou, je ze niet te gedragen in een democratische samenleving? Ja, dat begrijp ik dan ook, hè, niet! Maar ik zeg ik... je, het is ik... helemaal geen mens, het is een of ander insect. Gooi stenen naar Ja, ah, dan ja, dat gaat u wel weg. Ik zal je naar huis! Ja, ik niet. een ja, stenen maar. Dat is toch Waar zijn er nou hier ergens stenen? Dat kan je nou tot meemaken. hè? Geen te bekennen! zo. waar er oh, eentje nodig? Ah! Oh, en ja, wil ik dan helemaal buiten zitten? Kijk, het vliegt er vandoor! Het is toch laat, hoor! Het is Ja, daar gaat hij. Dat zou toch eigenlijk met z'n aandacht goed zijn? Ja, Ik dacht thuis dat ze blij zouden zijn als ze iemand zagen vliegen. Ja, eigenlijk is het toch verschrikkelijk! Ja. Ja, ja. ja, gevaarlijk, hoor! Die daar, die, die, die kan wel uit de ruimte gekomen zijn. Oh, weet ik waarom daarom... Zit ik tot het Ja! Waarom doet de luchtverdediging niks? Dat vind ik ook Het zou natuurlijk de televisie kunnen zijn. Televisie? Ja, de televisie die aan het filmen is. Dat kan natuurlijk ook. Oh, maar dan begraagde zaken. Ja, of zegt die die Monty Pieten? Dat zijn toch ook van niet aardig Nou ja, hoe dan ook. Het was geen mens die daar vloog. Niet echt in elk geval. De zaak is volkomen duidelijk. Precies, Precies. dat kan toch ook helemaal niet. We krijgen we nou? Hoewel het niet veel scheelt of ze waren erin getrokken. Ja, de mensen zijn er veel te goed van vertrouwen. Ze missen aan kritische instellingen. Ja, spijker op de kop. Nee. Hallo, maar. Hé, hey, ben jij, Thomas. Kom binnen, man. Ja. Hoe gaat het met je Ik heb iemand nodig om eens mee te praten. Oh, dat hebben we toch allemaal wel eens, Thomas? Ja. Zo is het soms. Ja, weet ik toch. Ga zitten, ga zitten. En, uh, ja, dan heb je gewoon behoefte aan een goede vriend, hè? Precies. Iemand die je begrijpt. Ik begrijp het Thomas. <laughs> Bart. Ja. Jij vertrouwt me. Natuurlijk vertrouw ik jou. Echt? In voor- en tegenspoed, Jochie. Ja. Natuurlijk, ik weet niet zo goed hoe... Oh, ik... wat, wat, wat is er met je, Thomas? Ja, je moet niet denken dat ik niet goed bij mijn hoofd ben, hoor. <laughs> waarom zou ik dat nou denken? Je hebt je het dus toch altijd goed bij mekaar gehad? Ik, uh, de, de mensen denken dat ik... Ja, dat, dat ik niet goed wijs ben, dus... Maar waarom in godsnaam? het. De... Ja, jezus. Wat is er dan, Thomas? Ik begrijp best dat het een beetje vreemd overkomt. En... Ja, maar wat dan? Wat komt er vreemd over? Dat ik vliegen kan? Wat? Hoezo vliegen? Met een vliegtuig bedoel je? Ja, er zijn massa's mensen die met een vliegtuig kunnen vliegen. Nee, nee, nee, nee. zonder vliegtuig. Op eigen kracht, dus zomaar vliegen. Snap je? Nou, nee. nee ik ben een boon als ik er ook maar iets van snap. Ik kan vliegen als een vogel. Hier in de kamer bijvoorbeeld, zonder hulpmiddelen. helemaal op mijn eentje. Snap je nu? Juist, ja. Hier binnen dus. En waar je maar wilt. Ja, waar dan ook? Ja, dan is het niet zo gek hè dat het vreemd overkomt. Dat lijkt me wel duidelijk. Ik kan het echt. Dus jij. Het is dus geen grap, bedoel je? Nee. Ik kan vliegen. Port. En wat kan ik eraan doen? Hoe bedoel je dat? Ja, wat wil je nou? bedoel ik? Wat wil je dat ik doe? Doe. Ja. Ik moet helemaal niks doen. En waarom praat je nog dan over tegen mij? Ik heb het nodig dat er iemand is die het een beetje normaal opneemt. Normaal? Wat het voor normaal is om te vliegen? Je moet naar een dokter toe, Thomas. Ik ben bij een dokter geweest. Ja, uh, ga dan naar een psycholoog. Denk jij nou ook wel dat ik niet goed wijs ben? Ja, niet goed wijs, niet goed wijs. Ik bedoel alleen maar dat als het voor jou een probleem is dat ik je dan niet helpen kan. Zo bedoel ik het niet. Ja, wat maar... bedoel je dan wel verdomme? Ik wil dat jij mij ziet vliegen. En niet daarom denkt dat ik gek ben. Dus jij wou hier gaan vliegen? Ja, om het je te laten zien. Ik wil het niet hebben dat er iemand bij mij in de kamer van vliegtuigen speelt. Ik speel het niet, Ja, Bart. is al goed, is al goed. Probeer maar eens te begrijpen, Bart. Begrijpen? Jij moet verdorie ook eens proberen om mij te begrijpen, Thomas de Bruin. Weet je, je komt me vertellen dat je vliegen kan. En dan nog willen dat ik dat maar normaal vind ook. Dat is toch idioog? Jawel, maar... Ach, je snapt toch wel dat ieder gezond en weldenkend mens niet anders kan denken. Dat, dat je helemaal knetter bent. Ja, maar ik kan, kan, kan, kan. dat maakt het mij nou uit. of je echt kan vliegen of niet. of dat het je in je bol geslagen is. dat je dat oh, kan. Oké, okay, Bart, ik denk niet. Je dat... moet het me maar niet kwalijk nemen, Thomas. maar ik wil hier niks mee te maken hebben. echt niet. Ik heb geen zin om bij jouw idioot in te bezorgdheid. Ja, daar valt er weinig meer aan toe te voegen. Niet? Nou, dat moet je niet zo bokken doen, Thomas. Je moet verdomme eindelijk eens snappen. dat je niet zomaar de meest krankzinnige dingen kunt doen. Ik... Nou goed, we praten er niet meer over. Ja, als je boos wil zijn, ben je dan maar boos, hoor. Ja, maar dan, uh, dan ga ik maar. Ja, als je maar wel begrijpt dat als er iemand boos zou moeten worden, ik dat ben. Ah, Oké, okay. we praten er niet meer over, zeg ik. Zoals je wilt. Dag Bart. Dag Thomas. Ah, ben je daar, Thomas? Ja, Ah. Oh, je ziet er moe uit. Ja, schat. Ik ben ook een beetje bedroefd, Thomas. Misschien wel, lieve. Thomas? Jij hebt gevlogen. Ik zie het aan je gezicht. Lieve Agnes... Ik... En ik heb je nog zo gezegd dat je niet mocht vliegen. Daar komt alleen maar ellende van, heb ik gezegd. Het, het ging vanzelf. Maar het is toch logisch dat je narigheid krijgt als je zulke rare frassen uithaalt? Rare frassen? Ik heb alleen maar een beetje gevlogen. We weten niet of je gevlogen hebt of niet, maar het zijn rare pratsen, dat weet ik wel. De mensen werden er in ieder geval heel raar van als ik vloog. Dat heb ik je toch gezegd, dat de mensen zo zouden reageren, lieve Thomas. Ja, dat is zo. Aardig, mm. een kleine Thomas van. Kijken de mensen erg dom? Ik, ik wil er liever niet over praten. Was het zo erg schatje... Ik begrijp er niks van. Om, alleen omdat ik een beetje vloog. De mensen zijn zoals ze zijn. Daar verandert niks van. Jawel, maar even goed. de Thomas. Beloof je me nou dat je ermee op zal houden? Ah. Beloof je dat? Ja, ja, maar... Daar ah, komt toch alleen maar narigheid van. hè? dat heb je gemerkt. Mm -hmm. Je moet gewoon niet vliegen. gaat het toch ook goed? Mm. Jawel. Niemand anders kan vliegen, Thomas. Ze zijn er geen slechter door. Ach ja, dat is wel zo, ja. Zijn het zo, Thomas. Mm. Misschien is er iets goeds op de tv, hè? Dan haal ik bier mm. en dan maak ik wat broodjes voor je. Ik ben zo moe, Agnes. Oh. Ga dan toch vast liggen? Mm. Dan breng ik het je wel op, hè? Mm. Je bent lief. Ik snap toch wel dat ik goed voor mijn man niet zorgen wil als ik een beetje in de put hmm. Als ik er nou maar iets van begreep. Als ik er nou maar iets van begreep. De Bruin. Hmm. De Bruin. Hmm, wat is dat? Ik ben het. Je bent er ik. Oh, wil jij het? Hoe, uh, hoe gaat het? Oh, gaat wel. Je klinkt een beetje bedrukt, de, de Bruin. Klopt. Ik voel me nou niet precies op het top. Het ging niet zo best, hè? Nee. Ik begrijp het. Het was heel anders dan ik gedacht had. Ja. Zo gaat het vaker. Ja. Maar het zou zo leuk geweest zijn als het niet zo gegaan was. Dat begrijp ik maar altijd goed, de kruim. Ze geloofden me niet, terwijl ik vlak voor hun oven aan het vliegen was. Geloofden ze het niet? Nee. En ja, toch vloog ik als de weer weergaan. En ze werd dan ook bijna allemaal boos ook. Begrijp het? Net alsof ze op de een of andere manier beledigd waren. Dat waren ze misschien ook. Beledigd? Waarom? Alle mensen willen immers vliegen. Heel diep van binnen. Hm? Maar niemand kan het echt. Dan is het logisch dat ze zich beledigd voelen. Als jij dan ineens wel blijkt te kunnen vliegen. Dat zou best eens kunnen zijn, ja. Iedereen wil het onmogelijke doen. Maar niemand kan het verdragen, als er iemand is die het inderdaad doet. Ja, misschien is het dat wel. Iedereen droomt van de vrijheid, de Bruin. Kijk ervan gedroomd dat je vrij zou worden door het onmogelijke te doen. En, ben je vrij geworden? Het is voornamelijk een grote troep geworden. Kijk, als vrijheid onmogelijk zou zijn... ...dan zou je wel gedwongen zijn om het onmogelijke te doen. Hm? Maar misschien is vrijheid wel mogelijk te brengen. Zou je denken? Oh, vast en zeker. En in dat geval zou je kunnen proberen vrij te worden... ...door het mogelijke te doen. Denk je dan dat je dat worden kan? Vrij, ik bedoel ik? Ik weet het niet zeker, maar het valt te proberen. Bart. Ik heb het toch geprobeerd. Jij hebt geprobeerd vrij te worden door helemaal op je eentje het onmogelijke te doen. Ja, dat is zo. Maar je kan niet helemaal in je eentje de vrijheid verwerven. Nee, nee, dat kan niet. Hè? Vrij kun je alleen maar samen met anderen worden. Ja. Zeg de bruin. Ja. Dan, uh, dan kun je niet zo goed ophouden te gaan vliegen. Hm? Dat zal wel moeten. Het was alleen zo ontzettend leuk. Je weet niet half hoe leuk het was. Oh, jawel. Ja, dat weet ik best. Het was zo leuk. Zo leuk. Zeg, de Bruin. Ja? Jij en ik, uh, wij, wij weten toch dat je vliegen kan of niet soms. Jawel. Maar is, is dat niet voldoende dan? Wat bedoel je? Ja. Het niet voldoende dat jij en ik weten dat jij vliegen kan. Hm? Zullen het ons helemaal niks kan schelen of andere mensen dat nou weten of niet? Dat moet dan maar. Ja. Prima, goed zo, De Bruin. Hm? Kop op, rugleg. Vlieg is ook niet alles, moet je maar denken. Nee, nee, natuurlijk niet. Maar het is wel leuk. <laughs> ja, dat begrijp ik ook wel. Nou, De Bruin. Ik vlieg. Ik... ik ga maar weer, bedoel ik. Uh... Zeg bedankt voor het babbeltje, hè? Ja, jij ook, bedankt. Ja. En succes met het mogelijke, De Bruin. Alleen lijkt het mogelijke vaak zo onmogelijk. Ja, dat is waar. En daarom hoef je de moed nog niet op te geven, hè? Nou, ja. De Bruin, hou je taai. Ajus. Dag. En uh, hou jij ook maar taai. Ja. Tot ziens. De Bruin, hé, hey, tot ziens. Tot ziens. Thomas. Ja, liever. Zeg Thomas. Het is al liefje. Zal je vandaag niet gaan vliegen? Ja, maar natuurlijk niet. Helemaal niet? Nou, nee, nog geen millimeter af. Dus. Daar ben ik blij om. Ik heb me zo verschrikkelijk ongerust gemaakt over je. Waarom dan? Nou, omdat je zo aan het vliegen was. Maar Agnes, nou toch. Ik heb helemaal niet gevlogen. Heb je niet gevlogen? Natuurlijk niet, liefje. Het leek alleen maar zo, snap je? Je hebt toch niet echt geloofd dat ik vloog? Nee, natuurlijk niet. Je weet toch wel dat dat niet kan? Ja, dat weet ik wel. Nou, dan hoef je toch ook niet zo ongerust te zijn? Dat ben ik nou ook niet meer, hoor, Thomas. Het was allemaal maar een grap wil je alleen maar een poets pakken? Nou, dat is toch goed gelukt? Je kunt gerust zijn, hoor. Ik vlieg helemaal niet, en dat heb ik ook nooit gedaan. En diep van binnen wist ik ook wel dat het zo was, maar je begrijpt dat ik een beetje ongerust was. Ja, vanzelf. Het is logisch dat je een beetje ongerust wordt als je plotseling een man naar huis hebt die door de kamer lijkt te vliegen. Oh, fijn dat je dat begrijpt, Thomas. Maar nou is alles weer normaal, hoor, lieve. Dat is een fijn gevoel. Zo is het. Ehm, uh, mijn eitje was precies goed. Agnes, jij weet echt heel goed hoe ik mijn eitje het lekkerste vind. Daar ben ik blij om, Thomas. Morgen, Thomas. Goedemorgen, Arie. Lekker weer hebben we vandaag. Ja, we mogen niet mopperen, zolang het nou wel duurt. Uh, geknipt voor een uh, vliegtochtje. Als je vliegen kan... Zeg dat wel, Arie. Als je vliegen kan. Nou, jij schijnt het anders te kunnen, Thomas. Wie, ik? Iedereen beweert dat jij zegt dat je kan vliegen. ben je soms een beetje in de war, jochie. Hoe kom je daar aan bij? Nou, moe. Gisteren op het werk had iedereen het erover dat jij liep te beweren dat je vliegt. Oh, beste Arie, je snapt toch wel dat ik dat niet echt geloof dat ik kan vliegen. Ah, dat wel, maar... Dat, dat weet ik heus ook wel dat mensen niet kunnen vliegen, hoor. Ja, natuurlijk maar. idioot ben ik echt niet dat ik zo eens niet zou weten. En je zei... Ach, kom. Kan een mens dan nooit eens een geintje maken? Het was een grapje, dus. Ja, wat dacht je dan? Ik heb gewoon de zaak in de maling genomen, dat zie je. Dat dacht ik al. Ik had ook niet verwacht dat jij daarin zou trappen, Harry. Nee, kom nou. Ik weet huis wel wat ik aan je heb. Er zijn natuurlijk mensen die je niet zo goed kennen als ik... ...en die zijn er allemaal in Weet je, soms denk ik wel eens ja. dat je de mensen... werkelijk daar graag de dingen wijs zou kunnen maken als je ze wil ja. wil. De volgende keer ga je zeker proberen iedereen wijs te maken dat je, dat je over water kan lopen. Maar weet je dan niet dat ik dat kan? Wat? Over water lopen? Jazeker ho <laughs> oh, oh, oh. jij bent bedreigd, Thomas de Bruin, jij bent totaal onmogelijk. <laughs> De dag dat de bruin vliegen kon, was een spel van Sandro Kei-Oorberg dat werd vertaald door Ruud van Wijk. Thomas de bruin werd gespeeld door Paul van der Lek. Dienst beter ik door Olaf Wijnans. Agnes zijn vrouw door Jokerijtsme Hagelen. Een man op straat was Joop van der Donk. Jan, een collega, werd gespeeld door Jan Wechter. Beer Steenman werd gespeeld door Jan Borkes. Dr. Kwakkelstein door Robert Sobels. Astrid was Gerry Mantel, Leni Paula-Major, Karel Frans Somers en Els Maria Linders. Bart werd gespeeld door Kees Broos en Ari door Cees van Ooyen. De regie had Ad Leupler.